Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een man uit hogere gevangenisstraf gekregen voor de moord op zijn Zweedse ex-vriendin. De 24-jarige Utrechter kreeg 20 jaar cel, terwijl de rechtbank hem eerder 18 jaar celstraf had gegeven. Hij wachtte de 19-jarige studente drie jaar geleden op bij haar huis in Den Bosch en viel haar aan met een mes. Hij handelde dus met voorbedachte raden en daarom is een hogere straf op zijn plaats, vindt het Hof. De spookrijder, die vanmorgen een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de A79, was een man van 87 uit Schin op Gul, zegt de politie. Bij klimmen botste hij frontaal op de auto van een vrouw van 39 uit Maastricht met drie kinderen. De spookrijder en de vrouw kwamen om het leven. De drie kinderen liggen in het ziekenhuis. Van twee van hen is de toestand kritiek. In Noorwegen zijn elf lichamen geborgen van mensen die aan boord waren van een gecrashte helikopter. Er wordt nog gezocht naar twee inzittenden. Aangenomen wordt dat ze het ongeluk niet overleefd hebben. Het toestel was onderweg van een boorplatform in de Noordzee naar Bergen. Kort voor het ongeluk zou er een explosie aan boord zijn geweest. Na Arriva wil ook Sintus het betalen met contant geld op de bus afschaffen... Aanleiding is een recente gewapende overval op een lijnbus in Apeldoorn. Na die overval werd er door de vervoerder al extra beveiliging op sommige lijnen ingesteld. Sintus gaf de contante betaling vanaf 2018 af. Vanuit Aleppo in Syrië komen opnieuw berichten over luchtaanvallen. Vanochtend zou onder meer een kliniek zijn geraakt in een deel van Aleppo dat in handen is van de rebellen. Gisteren werd een ziekenhuis gebombardeerd, daarbij vielen zeker 14 doden. Het Observatorium voor de Mensenrechten in Londen zegt dat in de afgelopen week in Aleppo zeker 200 burgers zijn gedood. Het weer in het zuidoosten regent het nog. Op andere plekken is het vrijwel overal droog bij 9 tot 12 graden. Morgen veel bewolking en af en toe een bui bij een graad of 12. Dit was het NOS voor... Dit is Helene de Geest van de AWB. De meeste files staan bij Utrecht. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Hilversum en de afrit Bunschoten... ook een lange file van 7 kilometer. Het is druk op de A2 utrecht en Bos, tussen knooppunt Oude Rijn en de afrit Eveningen... 8 kilometer. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Maren en Veenendaal... 5 kilometer door een ongeluk. Er zijn er twee rijstroken dicht. Er gebeurde ook een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Den Haag... bij knooppunt Gouwen. Daar zijn alle rijstroken vrij, maar er staat nog wel 6 kilometer file. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht, 6 kilometer. De A27 Utrecht-Gorkum bij Noorderloos, 6 kilometer. En verderop bij de brug bij Gorkum, 8 kilometer. Tot slot ook een aanrijding op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. En daardoor staat er tussen knoop in Rijnsweerd en Soesterberg, 9 kilometer. De vertraging is flink, want de rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja...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 Stole the guard outside, and the limousines, and the Rolls Royce is coming and going. My friends always say she's way out of my class, but I know if she just getting to know me, I could give her something all those rich guys ain't got.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 Everybody else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 and to be mad. She drove by in black, cold air. I said, hey, baby, I could have died. She looked to me, but I know she's destined to be mine.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 It's a beautiful life, yeah, well, you're scared, I got the feel better every day, sounds like everybody else I know, takes a hole in the ground, all the sky falling down, before we can let it show, if you're just like me, you're trying to believe that it's all gonna work out fine, we can live with the doubt you trying to do without.